In Eindhoven zijn gisteravond tientallen supporters van Pek Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. De politie vorderde een lijnbus om de supporters mee naar het politiebureau te brengen. De passagiers die in de bus zaten moesten uitstappen en de volgende bus pakken. Een Russische actrice en cameraman zijn vanochtend teruggekeerd uit de ruimte. Actrice, actrice Julia Peresielt en cameraman Klim Shipenko verbleven twaalf dagen in het internationale ruimtestation ISS om filmopnames te maken. Het was de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde worden opgenomen. In de film wordt een ruimtevaarder onwel, hij kan niet terug naar de aarde. Daarom gaat een chirurg die door Peresielt wordt gespeeld de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeni, Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Ik kan het aan de overkant vanavond. De zomer van ZFM. ZFM The FM Zandvoort. FM 106.9 FM. ZFM FM.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 Ik draak me nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt. It's you. Von Zon. Z. Zandvoort and Zomrit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't wanna hear one more lie. They used to work, but not tonight. That's the last time you do me wrong. I'm coming stuff. I'm at the door. Now I'm the one you're begging for. Don't know what you can until this comes. A new place.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 a fucking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 V zeg je straight girl, bent meer dan compleet. Hoe je beweegt en je kleed, girl, je teast en happy. Het, oh. het hele eiland volgt je, maakt ieder in paniek. En die Birkin bag staat mooi bij die Amina Muadi's. Ik moest eigenlijk harder voor jou verleng ik minimaal nog een week, plus een week, nog een week. Wat we kregen op pizza. sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn Visa. Body asolina, stekken. Tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen op i pizza. Ik tegen op i pizza, sexy signorita. Voor jou trek ik m'n pikstax, Amex en m'n visa. Badia Celina, sterker dan Tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen op i pizza. Sterker ja, dan Tequila, luister goed en zien na. Danadona Santorini, Mikonos, Gampia.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 Op Ibiza, sexy signori. Daar voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen op pizza. Tegen op ibiza. Sexy signori. Daar voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de All my pleasure makes believe yeah. That van Zon, Zee Zandvoort en Zoom Tu promis Tu m'as promis le cheval que j'ai jamais vu Tu m'as promis le fil d'Orient Mais tu l'as compté Tu m'as promis le les noms de Mosab des placassés Tu m'as promis d'être rendu pour cette emballée Tu m'as promis De zomer is jouw keuze ZFM. Bestel je. Lekker.